10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Meer over de CBS-cijfers dat het overheidstekort van zomer tot zomer... tot nu zou zijn gedaald naar 2,5% onder de EU-norm. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. En dat zijn cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het overheidstekort is 2,5 procent. Minister Kamp van Economische Zaken heeft al gereageerd. Hij waarschuwt dat er geen reden is tot juichen. Hij denkt dat het tekort over 2013 uiteindelijk licht boven de 3 procent uitkomt. Volgens het CBS stabiliseren de uitgaven zich terwijl de overheidsinkomsten toenemen. De failliete reisorganisatie OAD ontraadt zijn klanten om op korte termijn naar hun vakantiebestemming af te reizen. Dat hebben de curatoren bekendgemaakt. OAD heeft alle vakantiereizen op langere termijn geannuleerd. Er kunnen ook geen nieuwe boekingen meer worden gemaakt.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 Dat heeft te maken met het feit dat OAT bepaalde hotels niet betaald heeft... en de hotels weigeren dienstverlening te geven. En daarom hebben wij ook ervoor gezorgd dat er een, een, een, een alternatief beschikbaar is. Gestrande OAT-reizigers worden geholpen door tour operator Toei. En bovendien kunnen ze een noodnummer bellen dat op de website van OAT staat. Rabobank gaat mogelijk volgende maand een schikking treffen in de Libor-affaire. Dat meldt de Financial Times. Rabobank wordt met een aantal andere banken verdacht van het manipuleren van de Libor-rente. Economieredacteur Merel Stikkelorum.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 De onderzoekers van het Erasmus MC vrezen grote gevolgen voor onderzoekers in heel Europa. Wat deze uitspraak inhoudt is dat alle onderzoekers in Europa die wetenschappelijk onderzoek doen aan virussen, bacteriën en schimmels in de toekomst een exportvergunning aan moeten vragen. En, en daarmee hebben exportambtenaren de optie om publicaties te verbieden dan wel te censureren en dat lijkt mij onwenselijk.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 Ja, inderdaad, maar er is een ongeluk gebeurd... en daardoor loopt het, uh, loopt het aardig vast op de N59. Hellegatsplein Zierikzee. de weg is tussen oude tongen en Bruinissen helemaal afgesloten. Hij heeft dus te maken met een ongeluk. Dankjewel, John. Zometeen meer over die CBS-cijfers, dat het tekort onder de 3% zou zitten... Uh, over de algemene beschouwingen en over geruzie bij de oudere partij 50+. Plus. Blijf bij ons.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 Handig als uw zicht belemmerd wordt door bijvoorbeeld het bestelbusje naast u. Ontdek alle innovaties van de Volvo V40 op volvocars.nl. Schepper en co. in het land over solidariteit. Met vandaag dominees Renate van der Zee. De kerk uit, de hoerenbuurt in. Want prostitutie is voor vrouwen de hel. Schepper en co. in het land. Rond 5 uur bij de NCRV op Nederland 2.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 Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Overheidstekort zou op dit moment onder de Brusselse norm van 3% zitten. Wat gaat het rondje langs de oppositie in Den Haag opleveren? Gekonkel bij de oudere partij 50+. Plus. Een Amsterdamse welzijnswerker gaat op pad met een dubbele boodschap. Bij Welzijn Nieuwe Stijl moeten we wachten tot de mensen zelf naar ons toekomen met een idee. Maar tegelijkertijd worden wij geacht om ze te activeren of ze dat nou willen of niet. En het ochtendhumeur van Neil Gunjerli. Het is 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. We komen zo meteen terug op die CBS-cijfers... dat het overheidstekort 2,5% zou bedragen op dit moment. Nou zijn we nog niet aan het einde van dit jaar. De hoofdeconoom van dat Centraal Bureau voor de Statistiek... is onderweg naar een microfoon bij hem in het gebouw. Uh, en als het goed is, hebben we hem nu al aan de lijn. Dat is mooi. Peter Heijn van Mulligen, goedemorgen. Goeiemorgen. Hartelijk dank voor de snelle reactie. Uh, het overheidstekort is over de periode juli 2012... tot en met juni 2013... Uh, uitgekomen op 2,5% van het bruto binnenlands product. Hoe, kom, hoe komt dat? Want we horen telkens alleen maar dat het boven de 3% zou zitten. Nou, dat is ook nog de raming van het CPB voor dit jaar. Dat kan natuurlijk ook nog, want we zijn pas halverwege 2013. Dus je weet nooit wat er in de tweede helft gebeurt. Uh, er zijn twee dingen aan de hand. En aan de ene kant natuurlijk de veiling van die 4G-frequenties... Uh, die we vorig jaar hebben gehad. Die zijn toegerekend het eerste kwartaal van dit jaar. Dus die zitten er nog steeds in. Dat is een incidenteel effect.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 Ja, klopt. Uh, het eerste is uh, ja, incidenteel dat hadden we ook al. Uh, eerste kwartaal kwam het gemiddelde tekort uit op 2,9 procent. Nu dus 2,5, dat is nog weer uh, 0,4 procent beter. En dat is uh, echt het gevolg van uh, ja, stijgende inkomsten. Met, een, met gelijkblijvende uitgaven. Dus dat, uh, die overheidsfinanciën die laten toch wel echt... een structurele verbetering zien in het afgelopen kwartaal. Ja, nou dit zijn hele belangrijke cijfers natuurlijk. Ook met het oog op dat gedoe naar de algemene beschouwingen. De minister van Economische Zaken, Henk Kamp... heeft gereageerd op uw cijfers. En die zegt, ja, dit is nog geen reden tot juichen... want wij verwachten dat het overheidstekort dit jaar... volgens de CPB-ramingen uiteindelijk toch nog boven die 3% zal uitkomen. Wat is uw reactie daar dan op? Nou, ja, het CPB heeft daar inderdaad een raming voor gemaakt. 3,2 was het, als ik me niet vergis. Uh, ja, we zijn natuurlijk nog pas halverwege 2013, dus een tweede helft van het jaar kan oh ja, alles gebeuren. Het is bijna oktober, hè? Dat is maand 10. Ja, ja, maar in dit cijfer zitten natuurlijk alleen de, de eerste twee kwartalen van het jaar in. En, ja. en we moeten niet vergeten dat er nog zo'n groot eenmalig effect in zat van die frequentieveilingen. Ja, ja dat is een eenmalige inkomsten en, en op basis daarvan moet je inderdaad niet rijk rekenen, denk ik. Maar als u zegt er komt structureel meer geld binnen dan eruit gaat... dan betekent dat per saldo dat tekort wordt teruggedrongen. Uh, kunt u al enig idee geven op waar we dan op uitkomen aan het einde van dit jaar dan als die trend zich doorzet? Ja, dat hangt er inderdaad heel veel vanaf in hoeverre die trend zich doorzet. Uh, want een, een deel uh, van dat uh, kleiner wordende verschil komt ook bijvoorbeeld door uh, dividendopbrengsten, bijvoorbeeld uit de aardgasopbrengsten of dividenden van uh, DNB. Uh -huh. dat, ja, dat krijgen we natuurlijk uh, ieder jaar, maar uh, de hoogte daarvan is wat variabel. Dus, uh, en daar heb je als overheid natuurlijk ook niet zo heel veel invloed op wat, uh, wat daar precies voor uh, geld allemaal uitkomt. Uh, uh, ja, andere dingen zijn ook al uh, omhoog gegaan. Uh, kijk, heel veel uh, beleidsmaatregelen die er zijn. Die kunnen de inkomsten verhogen. Maar misschien indirect uh, ook weer activiteiten aantasten. En dat zijn natuurlijk ook de, uh, de zaken die het CPB mee heeft meegenomen ja. in de ramingen. Goed, dus het is te vroeg om te zeggen. Uh, een, uh, in lijn dus van minister Kamp dat de vlag uit kan. En maar positief nieuws is het wel. En u ziet wel een opwaartse trend. En die, die, die is de afgelopen kwartalen inderdaad zichtbaar. Dus ik, ik denk dat dat wel klopt. Het is natuurlijk een mooi cijfer. Maar uh, laten we ons niet uh, uh, rijk rekenen en denken van nou, we zijn er nu helemaal. Tot slot, uh, voor de mensen die denken dit is helemaal niet toevallig. Dat die cijfers nou toevallig net vandaag naar buiten komen. Is dat zo? Uh, dat is helemaal niet toevallig, want dat doen we altijd aan het einde van, uh, van deze maand. Dus vorige keer was het eind juni en uh, nu is het exact drie maanden later. Dus uh, daarom en, eind september. Vervolgens volgende ze, kunt u eind, eind december verwachten. En zeggen ze eerlijk, wisten de minister-president en de minister van Financiën dit gisteren al? Nee, de enigen die dit gisteren al wisten waren CBS zelf. Ik dank u zeer, Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconom of econoom bij dat Centraal Bureau voor de Statistiek. Door nu naar Kees Boonman, politiek commentator van uh, Eén Vandaag en presentator van Troskamer Breed. Goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren ook deelde tijd in Den Haag en de dag daarvoor ook om te kijken naar die uh, politieke, uh, algemeen politieke beschouwingen. Ja, dat was een uh, ander verhaal dan normaal. En je kunt er op verschillende manieren naar kijken. De oppositie zegt, we hebben niks kunnen halen, het was teleurstellend. We hebben alleen maar gehoord, we willen overal over praten, maar wel als het volgens onze opvattingen gaat. En uh, vanuit de uh, coalitie hoor je dan, nou ja, we hebben echt alles gedaan. Zo uh, bijzonder hebben we het nog nooit meegemaakt. Want normaal gesproken bij een meerderheidskabinet kan uh, de oppositie alleen maar zeggen, we zijn tegen. Inderdaad, zou ik bijna zeggen. Uh, zo zou zie je dan... het? Ja, nou ja, dat is de vraag dan. Ja, nee, dat snap ik. Er nou ja, zijn een paar dingen die uh, de moeite waard zijn om uit te leggen. Het eerste is natuurlijk dat de premier het toch heel knap gedaan heeft om op zo'n dun... Uh, lijntje te lopen en te proberen toch al die partijen uh, niet boos te laten worden. En al die partijen in elk geval de indruk te geven dat er te praten valt. Dat er uh, te praten valt over een ruimte. Maar die ruimte, daar gaat het natuurlijk net om, uh, die is niet bekend. Dat is het uh, grote Onbekende. Maar goed, dat is het positieve van het verhaal. Het tweede is natuurlijk... Is dat het toch wel een beetje een hele rare discussie was in de Kamer. Kijk, een kabinet eh, biedt een begroting aan... voor het volgend jaar met Prinsjesdag. Verdedigt die en... Eh, past eventueel naar een meerderheid of een wens van de Tweede Kamer... of met de meerderheid dan uh, een aantal punten aan. En dat is het dan. En dat is de route. En gisteren en eergisteren verbaasde me het op een gegeven moment... dat ik het was pechteld en die zei en vroeg aan het kabinet... of het kabinet de oppositie tegemoet wou komen. En ja, ik heb dat ook getwitterd inderdaad. Uh, wat als het kabinet dat niet doet, valt dan de oppositie? Het end is een beetje zoek. En vanmorgen horen we net in het eerste half uur in deze uitzending... Uh, Buma van het CDA, die zegt... Uh, het moet echt anders. Uh, en daar moet ook met ons over gesproken worden. En er kan met ons over gesproken worden. En als jij dan vraagt aan hem... wilt u uiteindelijk dan in een kabinet? Nee, dat we niet. Ja, dan is het van 2-1 als je verantwoordelijkheid wil hebben... en je weet dat dit gewoon feitelijk een tussenformatie is... dan moet je ook bereid zijn aan te schuiven. Ja. En Het is een hele rare, vreemde, ook staatsrechtelijk vreemde situatie. Ja, want eigenlijk lijkt het op een soort van tussenformatie... die dan niet gaat leiden tot een verbreding van deze coalitie. Nee, dat is heel erg raar. Je kan natuurlijk al wel zeggen... als onder leiding van de uh, gisteren dus benoemde informateur Jeroen Dijsselbloem... Uh, die met al die partijen dus aan tafel gaat zitten volgende week... als dat dus mislukt... Wat dan? Ja. Uh, uh, Dat hoor ik vanuit het kabinet. Dan gaan we van dossier naar dossier. Of we spelen het via D66 en de ChristenUnie. Want dan kunnen we ook op terreinen en op onderdelen... zelfs met de SP, die eigenlijk het vertrouwen in het kabinet heeft opgezegd... maar toch stiekem wel weer wil meepraten. Uh, tot meerderheden komen. Ja, nou ja, het is een uh, bijna onbegrijpelijke en het lijkt mij ook onwerkbare route. Want het wordt een soort multiple choice uh, begroting. Uh, wie uh, is hiervoor? Wie is daarvoor? Roept u maar. Daar is geen touw aan vast te knopen. En mensen willen natuurlijk ook gewoon een route zien. Mensen willen weten wat hou ik in mijn portemonnee over. Ja, en tegelijkertijd stelt deze 60 dan de eis dat het een sociaal akkoord van tafel moet. Dat moet opengebroken worden, dingen moeten sneller, hervormingen moeten verstrekkender en versneld worden. Ja, nou, dat is natuurlijk precies iets wat uh, heel erg pijnlijk zou kunnen zijn voor de Partij van de Arbeid. Wat Net is als nou... de diverleringsdiscussie van Buma. Dus precies. met andere worden alle ballen op Samson. Ja, het is de, voor de Partij van de Arbeid is het een hele lastige situatie. Maar wat eigenlijk het basisprobleem is, uh, dat ligt bij het begin. Die twee partijen, de VVD en de Partij van de Arbeid, hebben tot aan de dag van gisteren, zal ik maar zeggen, alles onderling uitgeruild. Dat ligt helemaal vast. Dus eigenlijk daardoor is er al heel weinig ruimte. Er is alleen maar ruimte als al die beide partijen in alle eerlijke en openheid zeggen... Alles is echt bespreekbaar. Er ligt bij geen enkel onderwerp een Nou, De VVD heeft dat eigenlijk al een beetje laten doorschemeren... tot veel bereid te zijn. De Partij van de Arbeid is daar een beetje aarzelend over. En is daar natuurlijk ook aarzelend over. Want met ja zeggen tegen CDA-puntjes... en ja zeggen tegen D66-puntjes... betekent toch een beetje opschuiven... of liever gezegd nog verder weg... van de Partij van de Arbeid-ideologie. En dan komt die Partij van de Arbeid... in die coalitie eigenlijk heel erg geïsoleerd te staan. En wat is er dan voor de Partij van de Arbeid nog te halen? De vraag is, snappen mensen thuis dit als je dit zo vertelt? Ik kan me heel goed voorstellen van niet. En dat is precies het probleem. Snappen de mensen wat dit kabinet met het land wil. En na twee dagen debatteren is dat niet helder. En het uitstellen van financiële beschouwingen... dus waar ingegaan wordt volgende week... was de bedoeling op alle details hoe het er nou echt gaat uitzien... met belastingen enzovoort... Uh, dat is ook heel erg raar. Uh, uiteindelijk ligt er nog steeds helemaal niets. Maar hoe moet het dan verder? Want als je goed naar die oppositiepartijen luistert... die willen allemaal niet meedoen aan dit kabinet. Die willen ook geen nieuwe verkiezingen. Die willen ook de plannen van deze coalitie niet. Wat zij zullen moeten is gewoon kiezen... Of we gaan volgende week zorgen als partijen dit kabinet overeind te houden. En we moeten ook af en toe wat dingen slikken. Maar we doen het samen. Dan kunnen we daarna vervolgens wel alle debatten over de begrotingen schrappen. Want iedereen is dan met alles wel akkoord. Hè. Er wordt een soort nieuw regeerakkoord uh, met de oppositie vastgesteld. Of als het niet lukt, dan moet je ook eerlijk zijn. Uh, alles van tafel vegen. En een echte nieuwe tussenformatie. En bereid zijn in een kabinet te stappen. Anders uh, zou ik niet begrijpen. Hoe je echt politiek goed kan besturen en de verhoudingen zuiver kan houden tussen uh, regering en de controleur, het, uh, het parlement. Het is denk ik wel een uh, hele spannende week. En de kunsten van Rutte die deze twee dagen uh, zijn geslaagd, in die zin om het niet uiteen te laten vallen, uh, ja, die zullen opnieuw moeten worden opgeroepen de komende weken. Nou ja, om... Aan het einde van het debat deed hij met name in de richting van het CDA heel veel. Uh... Uh, openingen niet te zien, uh, slecht Nederlands, maar ja. Mogelijkheden stelde die min of meer, zonder de details te noemen, ter beschikking. Hij gaf ja. aan dat er wel enige plek is. Maar ja, iedereen heeft zich zo vastgebeten in een aantal standpunten. Bijvoorbeeld ook, 6 miljard moeten bezuinigd worden. No way dat daaraan getwijfeld wordt. Nou ja, nu met die cijfers van het CBS krijgen je ja, het ook dat. ook weer. Maar dat zou alles kunnen veranderen. Ja, zei is... Buma net in deze ja, uitzending. En ja, misschien moet iedereen ook een beetje wat minder uh, neurotisch doen... over dat, uh, wat sommigen ook wel eens zeggen, dat cijferfetischisme. Wat wil je nou met het land? Uh, en als je het over ruimte maken hebt... dan moet je misschien ook wat ruimte maken... in dat totaalbedrag wat je wil bezuinigen. En dat is nou net een interessant probleem. Dijsselbloem is niet alleen de minister van Financiën van Nederland... maar Dijsselbloem is ook Mr. Euro in Europa. En als hij gaat schuiven met zo'n bedrag van 6 miljard... dan schaadt dat een beetje zijn aanzien in Europa. Ja. Dus iedereen heeft allemaal verschillende petten en belangen. Ja, ik begreep gisteren al uit de hoek van Financiën... dat uh, Dijsselbloem nooit, en ten te naar maar naar die Rehn per eurocommissaris zal gaan om te zeggen... jongens, mag het een beetje minder dan 6 Nee, het zou raar zijn als Dijsselbloem in, de, in die positie... als voorzitter van de euro uh, uh, met de hand in de pet uh, bij anderen langs moet ja, gaan. Dus dat, is dat raar. punt valt af, nivelleren uh, van tafel, dat is, kan voor Samsom niet. Het sociaal overleg uh, of het sociaal akkoord openbreken zoals D66 wil... kan eigenlijk ook voor de Partij van de Arbeid niet, wil het kabinet ook niet... want dan is de polder opgeblazen. Nee, het is dus een, waar nou, zit dan de ruimte? Het is een hele, nou ja, misschien uh, toch wat uh, geestverruimende middelen gebruiken... <lacht> om wat breder <lacht> te gaan denken. Want de afgelopen twee dagen is het was een uh, uh, groot theater... wat wij allemaal hebben kunnen zien. Maar het was wel heel erg naar binnen gekeerd. Ja. Het ging niet over het buitenland, het ging niet over de bankenunie... het ging niet over wat nu besproken wordt bij de VN. En dat hoort allemaal normaal wel bij zo'n groot algemeen politiek beschouwend debat. We hebben het alleen maar gehad over het binnenhof. Over de enclave, ja. die toch maar heel erg klein is. Nou ja, en als je daar dan als kiezer naar kijkt... het vertrouwen in dit kabinet en in de politiek als geheel... is al niet groot, dan hoor je dus twee dagen lang... Er valt overal over te praten als ik me zin maar krijg. Ja, maar ik denk dat sommige mensen thuis ook wel eens denken... ik zal de belasting eens opbellen, valt er met mij over mijn aangifte te praten? Dan is het antwoord toch meestal nee. Dus op een gegeven moment moet je ook wel iets vastleggen... en iets afspreken, een richting bepalen en vooral iets doen. Ja. Hoe zie jij de komende maanden met dit kabinet, deze oppositie en deze Eerste Kamer? Nou, voor ons zie ik een enorme toename van de werkdruk. <laughs> uh, ik denk vervolgens dat uh, het een houtje-toutje-beleid blijft... omdat iedereen weet dat verkiezingen geen uitkomst bieden... en dat we vervolgens uh, met uh, angst en beven kijken... naar de verkiezingscampagnes voor de gemeenteraad... en de Europese verkiezingen... en dat het daarna wel heel lastig wordt voor dit kabinet. Maar nogmaals, wie waarschuwt voor problemen en crisis... met een kabinet, die kan wel eens... Uh, verkeerd uitkomen, want ook moeilijke en imploderende kabinetten... kunnen heel lang zitten. Kees Boman, politiek commentator van Eén Vandaag... en presentator van Breed zaterdag weer te horen. Morgen dus, op deze zender, vanuit deze studio trouwens ook. Hartelijk dank voor je komst. Dankjewel. Straks, bij 50PLUS, hadden ze wel wat anders aan hun hoofd... dan de algemene beschouwingen. Ze gaan namelijk rollen bollend over straat. Eerst nu het een humeur, hier is Neil Gugnelli. Mijn ochtend begon zo goed en zo mooi. Ik kreeg een sms van mijn sms-vriendje. Ik heb er drie. Ik heb ze alle drie een naam gegeven. De een heet TL, Terughoudende Liefde. De ander ST, Stoffig type. De ander HC, Hopeless Case. Het is het prikkelen van de geest op zo'n dag. Met een zin, met een grap, met een vlucht uit de werkelijkheid. Dat is immers wat romantiek is. Ze zijn alle de tikkende letters in mijn leven. Wij wisselen elkaars waarheden uit en telkens betrappen we onszelf erop... dat onze waarheden veranderlijk en verraderlijk zijn. De een is zwaar depressief. Zit ik daarop te wachten, denk ik dan? Ja, blijkbaar wel. Mijn hoogste streven op een dag is een glimlach toveren op iemands gezicht. Als ik op zo'n depressief hoofd een glimlach kan bewerkstelligen... dan komt dat ten goede aan hem en aan zijn vrouw. Dus is het een goede sociale actie maak ik mezelf wijs. De ander heeft bindingsangst. En dan is sms'en met een getrouwde vrouw... een hele goede start voor binden zonder je te binden. En het stoffig type. Ja, dat is gewoon een soort redenaar die alles predeneert in zijn leven. Tot de diepste puntjes en gaatjes... die met niets gevuld worden dan praatjes. Uh, een soort intellectueel die niet verder komt dan kennis. Maar goed, ze inspireren mij in al hun hoedanigheden... en met hun woorden... Ik word dan wakker met een zin. Ik denk dat ik omringd ben door geluk, maar ik kan het maar niet voelen. Waarom? Ik tik terug. Weet een vis dat hij nat is. Ik weet dan dat hij over zo'n zin ongeveer een week moet nadenken... dus dat was goed. Valt dit onder vreemdgaan? Wie heeft het idee dat zijn of haar partner vreemdgaat? Controleert u wel eens de telefoon van uw partner... Zijn al die berichten via telefoon, Whatsapp, Facebook, Twitter... niet het opvullen van de leegte en de vereenzaming... die bij ieder mens soms toeslaan? Oh ja, dan heb ik ook nog mijn eigen man met wie ik sms. En dit is zijn sms-tekst. De afwasblokjes bij Albert Heijn kosten per 100 3,95... en bij Blokker per 300 6,95. Wat zal ik doen? Ja... Als je dan al wil vluchten uit de werkelijkheid, is zo'n afwasblokje wel heel realistisch. <lacht> Neil Jelly, maandag, het ochtendhumeur van Hans Beum. Dit is Crystal. April 2013, halfjaartje oud, dus deze single Circles. Calls van Crystal. Het is vijf voor half u luistert naar de KRO op Radio 1. Chantage, lasterende e-mails en politieke machtspelletjes. Het wil maar niet rustig worden in de gelederen van de oudere partij 50+. Alle maand liggen de politieke en bestuurlijke top van de partij met elkaar in de clinch. Laatste ruil, een royement van twee partijleden. Willem Holthuizen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van het hoofdbestuur van 50+. Plus. Ja. Het gaat om de bestuursleden Adriana Hernandez en partijlid Dick Schouw. Ja. Waarom moeten die weg? Nou, uh, wij hebben in de partij uh, sinds uh, uh, dit voorjaar een hele duidelijke lijn afgesproken. En die heeft te maken met uh, uh, vooral uh, het zorgen dat wij een integere, goed functionerende partij zijn. Ja. Die ze, waarvan de leden en, uh, en natuurlijk ook bestuursleden, maar die zijn ook leden, zich nadrukkelijk houden aan de afspraken die wij hebben met betrekking tot het opereren in uh, de politiek. En waarom zijn zij niet integer dan? gaan we even. Uh, dat uh, probleem zit hem in het feit dat we afgesproken hebben... dat leden mogen zich wel met lokale uh, uh, politieke partijen bezighouden. En dan denken wij nadrukkelijk aan... u woont bijvoorbeeld in Amersfoort, daar is een lokale politieke partij. U bent 50-plusser, maar nadrukkelijk niet op uw 50 plus titel gaat u zich bezighouden in Amersfoort met een lokale politieke partij. Prima, geen probleem. Wat heeft meneer Schouw gedaan heeft er een soort beroep van gemaakt om in, in ik geloof, wel twintig plaatsen een, een, een, een lokale partij op te richten, yeah. onder één uniforme naam, opa. Yeah. En dat ging dan al, dat was al een, een, een probleem. Yeah. En we hebben daar half uh, augustus in het bestuur ook over gesproken. En yeah. Eigenlijk wilden wij toen nadrukkelijk uh, daar maatregelen tegen ja. nemen. Goed. Uh, het, het gaat dus eigenlijk om het feit dat twee mensen... en dan met name Dick Schouw... Een, uh, voor zichzelf is begonnen met een eigen partij... terwijl hij wel lid blijft van uw partij... en u zegt dat wil ik niet hebben. Uh, nou heeft dat parlement niet alleen om de leden veel stof doen opwaaien. Ook Henk Krol, dat is de fractievoorzitter van u in de Tweede Kamer... die was razend omdat u rond Prinsjesdag hiermee naar buiten kwam. Hij had u gevraagd er even mee te wachten. Waarom oh, hebt u mij, dat dan niet gedaan? Hij heeft mij dat niet gevraagd, maar heeft het bestuur dat gevraagd. Want ik moet nou, ben... toevallig niet ik zat in het buitenland. Ja, maar, maar u bent toch voorzitter van dat hoofdbestuur? Ik ben voorzitter, nee. Ja? En, en het is in de lijn nadrukkelijk gebeurd in de lijn van wat het hoofdbestuur heeft aangegeven. En overigens ook ah. met de heer Krol had afgesproken. Maar Krol wilde het niet. En wie is nou de baas bij die partij? Is dat de politiek leider of is dat uh, het, een hoofdbestuurslid dat in Spanje zit op het moment nee, dat dit gebeurt? Nee, nee, het hoofdbestuur, niet een hoofdbestuurslid dat in Spanje zit. Het hoofdbestuur is de baas in de partij als het gaat over de partij. En de politiek leider is de baas over de politiek. Ja, dan is en, er nog, dan is dan er is er nog is een dus, senator, die heet Jan Nagel. Ja. En die zit voor u in de Eerste Kamer. En u ligt ook met hem over hoop. Nou, dat ligt in dezelfde sfeer. Hoezo? Nou, dat ging ook weer over, over dit, uh, dit aspect. Uh, ik zei u al, in uh, half augustus wilden we eigenlijk al optreden tegen uh, deze opa... Daar waren we in het bestuur over aan het praten. We wilden, eigenlijk wilden we dat doen, hadden we ook eigenlijk al min of meer afgesproken. De heer Nagel die, uh, was bij die bestuursvergadering aanwezig. Want bij ons zitten de twee politieke uh, vertegenwoordigers die zitten, van Eerste en Tweede Kamer zitten in, uh, bij die bestuursvergaderingen erbij. Yeah. En die heeft ons heel nadrukkelijk toen van afgehouden. Hoewel dat toen eigenlijk geen enkele reden was om dat niet te doen. Yeah. Uh, omdat hij... Problemen verwachten als ja. we dat zouden doen. Maar er zijn geen problemen te verwachten. Nou ja, en, en, die problemen zijn er dus wel, want het ligt nu allemaal op straat. Maar waarom is het nou toch mijn zo dat? Nou, heel kort dan, het is, het is, het is, het is toen verder gegaan. Eh, doordat de vrouw of de vriendin van uh, meneer uh, uh, de Schouw. Uh, lid is van het hoofdbestuur. En dan nadrukkelijk daar uh, zeg maar, informatie over en weer is gegaan. Ja, nou, goed. Daar zit het grote probleem. En dat is ook de reden waarom wij het niet in tegenvinden goed. als mensen informatie uit het hoofdbestuur laten, uh, laten gebruiken ja. door anderen in de partij. Goed. En zeker niet als daar dan ook nog een persoonlijke verhouding tussen ligt. Goed, morgen komt het bestuur bij elkaar. We horen er vast meer van. Uh, in ieder geval is het onrustig daar bij u. Ik dank u zeer. Het is de en we hopen het rustig te krijgen. Hartelijk dank. Einde van deze uitzending, want het is half elf. Snel naar Naida voor het onderwerp van Lijn 1. Naida, goedemorgen. Hi Sven, goedemorgen. Wij staan vandaag voor het ziekenhuis in Amsterdam. Ja, en in de week voor de dementie praten we over allochtonen en dementie. De problemen die dit oplevert en de zware taak voor de tweede generatie kinderen... die zich over de kop mantel zorgen. Straks in Lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Eerst nu het R&S Journaal tegenover mij. Je nou een barracuda op je trui nee is een zwaardvis. Jan, Jan van der de Put, ja. goedemorgen. Goedemorgen. Het uh... Overheidstekort is over de laatste vier kwartalen afgenomen tot 2,5 procent... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is ruim onder de Europese maximumnorm van 3 Bij KRO Goedemorgen Nederland zei hoofdeconoom van Mulligen van het CBS... dat de overheid onder meer eenmalig geld binnenkreeg... door de veiling van 4G-frequenties. Minister Kamp waarschuwt dat de cijfers nog geen reden zijn tot juichen... want het Centraal Planbureau verwacht over heel 2013 een tekort van 3,2 de reisorganisatie OWAT ontraadt zijn klanten om op korte termijn naar hun vakantiebestemming af te reizen. Dat hebben de curatoren bekendgemaakt. OWAT heeft alle vakantiereizen op langere termijn geannuleerd. En de curatoren komen met het advies naar de onrust die is ontstaan op vakantiebestemmingen... waar klanten van OWAT wordt gevraagd om hotelrekeningen direct uit eigen zak te betalen. En in de Indiase miljoenenstad Mumbai is een gebouw ingestort. Volgens de autoriteiten liggen zo'n 50 mensen onder het puin. Reddingswerkers hebben één dode en zeven gewonden geborgen. Voor meer slachtoffers wordt gevreesd. En dat gebouw was vier verdiepingen hoog. En toen het instortte, lagen bijna alle bewoners nog te slapen. Het gebeurde in Mumbai. En dat zijn de hoofdpunten. Nog steeds geen weekend voor John Bakker. Nee, nog steeds niet, want uh, nu hebben we ook een kapotte vrachtwagen. De A58 vanuit Breda naar Eindhoven bij Oorschot. staat inmiddels al drie kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht. En helemaal dicht is de n 59 Hellegatsplein Hellegadsplein-Jiric-C. De weg is in beide richtingen tussen Knopend Hellegatsplein en Oude Tongen afgesloten. Na een ongeluk. De afsluiting gaat nog wel even duren. En zolang kunt u omrijden via Bergen op zo. Desalniettemin, een goed weekend ook aan u thuis, dames en heren. En veel plezier met Naida. Bij het Slottevaatskruis. Dit is Radio 1 NTR Lijn 1. Hier is Naida Orange. De kans dat iemand in zijn of haar leven de mens wordt, is 1 op de 5. Ja, gelukkig weten we in ons land steeds meer over deze ziekte en praten we er ook steeds openlijker over. Maar dit geldt niet voor onze allochtone medeburgers, onwetendheid leidt tot schaamte onbegrip en eenzaamheid. Tel daarbij op het gebrek aan kennis bij hulpverleners... over al die verschillende culturen die in ons land wonen... en de verwarring is compleet. Tijd dat het taboe dat om dementie hangt... onder allochtonen wordt doorbroken. Weet u hoe we dat taboe kunnen doorbreken? Bel naar 0800-1121. Twitter kan ook. Hashtag lijn1, mailen kan lijn1, at Of kijk mee op de website lijn1. Meneer Oogfeimer, ik wil even met u praten... Met mij gaat het nog goed, ik ben niet oud. In mijn geleierboven zitten nog geen gaten. Maar op een dag, en dat laat mij niet koud, ben ik dit lied al lang vergeten. Dan weet ik niet wat ik vanavond zong. Maar nu wil ik daar niets van weten, want nu ben ik nog goed en bij en jong.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 En over die ziekte gaan we het vandaag hebben. Want het aantal dementerende allochtonen groeit in ons land. De ziekte is echt een taboe in de meeste Marokkaans-Turkse gezinnen in ons land. Ja, en waarom wij van lijn 1 er aandacht aan besteden? Omdat wij zien om ons heen hardwerkende geëmancipeerde jongeren... van de tweede generatie Marokkaans-Turks. En wat we zien is dat ze in stilte lijden. En die stilte die moet doorbroken worden. En dat vindt ook Fatos Ipek Demir aan de telefoon. Goedemorgen Fatos. Hoi, hallo Naida. Vaters, jouw vader is al een tijd dement. Wat betekent dat voor jouw leven en het leven van jouw twee broers? Uh, nou, heel veel onzekerheid. Uh, het kost ons heel veel tijd om dingen uit te zoeken. Uh, je wil hem aandacht geven en uh, dat hij nog een plezierig leven leidt. Dus je doet uh, je best om uh, hem de beste zorg te geven. Maar uh, ja, dat is heel ingewikkeld. Uh, in, in Nederland om iets specifieks voor hem te vinden. Want hij, uh, om een voorbeeld te geven, hij kan niet meer zo goed Nederlands... Uh, dus we hebben wel een huis voor hem gevonden in Breda. Maar daar gaat niet alles goed. Dus ja, je bent er dagelijks mee bezig. En je bent er heel verdrietig om. En uh, het is heel vermoeiend. Ja. Hey, en Jij en jouw broers lopen twee, tegen twee dingen aan. En over die twee dingen gaan we het vandaag in lijn 1 ook hebben. Eén, Jullie lopen er tegen aan dat de Turkse gemeenschap niet zo goed snapt wat er mee is. En je loopt er tegen aan dat de juiste hulpverlening, hulp uh, vinden voor je vader moeilijk is. Kun je uitleggen hoe reageert de gemeenschap? Nou, de gemeenschap uh, was super nieuwsgierig. Toen de officiële diagnose kwam, uh, nou, kregen we allerlei vragen, alsof we daar tijd voor hebben. Maar uh, vragen zoals, hoeveel betaalt hij nu en hoe heb je de zorginstelling gevonden en wat gebeurt er nu? Ja, meer nieuwsgierigheid dan dat uh, ze je helpen. Er is wel één persoon in zijn omgeving die hem heel erg helpt, maar... Ik, ik ben geschokt, uh, en mijn conclusie is dat, dat de Turken gewoon ook uh, net als Nederlands gaan leven. Ik ben geschokt, eerlijk gezegd, hoe weinig aandacht er voor hem is geweest nadat mijn moeder is overleden tien jaar geleden. En hij in eenzaamheid vergeetachtig is geworden. Wij wonen alle drie in de Randstad, mijn broers en ik. Uh, hij woont in Brabant, dus... Uh, uh, ja, op afstand hebben wij het vermoeden gekregen dat hij ziek is. Maar als hij bezoek had gehad of meer omgang met vrienden... waren we er denk ik eerder achter gekomen. Mm -hmm. Nou, uh, dus de nieuwsgierigheid is er meer dan dat er aandacht is. Dus dat vond ik uh, nieuwsgierigheid en ook onwetendheid. Maar ja, ik ben geen lopende VVV. Ik wil gewoon zorg voor mijn vader leveren. En het tweede was dus onze zoektocht... Uh, in eerste instantie voor een buddy en voor dagopvang... Nou, de zoektocht in de zin van um, de huisarts heeft het ook niet gemerkt. Ik vond dat wij zelf van alles moesten uitzoeken. Ik heb op internet begrepen dat ik een dementieconsulent kon vinden. Nou, ja, heel vermoeiend. En dan ook nog de vooroordelen. Uh, we hadden een gesprek met die dementieconsulent. Heel concreet het voorbeeld. Uh, uh, ze ging een buddy zoeken. Twee weken later belt ze. Ik kan niemand vinden. Ik zei, wat heeft u dan gezocht? Ja, een Turkse uh, vrijwilliger... Maar wij hebben in het hele gesprekje in één keer aangegeven... dat papa een Turkse vrijwilliger of buddy wil. U heeft ons toch leren kennen? Wij komen uit de stad. Wij zijn liberaal. Oh, oh, dat wist ik niet. En toen heeft ze binnen een week een Nederlandse buddy gevonden... wat geweldig ging... Maar uh, doordat hij verhuisd is naar Breda, is hij uh, ja. eigenlijk weer eenzaam. Maar aan de andere kant, aan de, andere kant, Vatos, uh, de dame die, die zoekt dan een buddy van Turkse afkomst. Je kunt ook zeggen, nou dat is juist heel goed, want ze houdt er rekening mee dat jouw vader Turks is. En je zei het al, intussen steeds ja. slechter Nederlands spreekt. Maar er zijn geen Turkse vrijwilligers. Ja. Het is een van de grote, ik werk zelf bij, uh, nou, in Den Haag bij een vrijwilligerscentrale zal ik maar zeggen. En uh, er zijn geen vrijwilligers. Iedereen lost het op in zijn eigen... Uh, kring. Ja. Uh, in ons geval uh, uh, zijn wij voorlopers. Wij wonen allemaal in de Randstad. Kunnen wij het niet in eigen kring oplossen? En papa wou niet verhuizen naar de Randstad. Dus het is heel aardig, maar het is niet slim. En het nee. kost mij weer energie. En uh, ik moet het weer uitleggen. En daar heb ik er maar geen zin in. En het feit, toch dat jij en je broers in de Randstad blijven wonen, hè, want jullie werken daar, jullie, jullie hebben kinderen ja. die gaan naar school. Hoe reageert de Turkse gemeenschap in Breda daarop, dat jullie niet gewoon je vader in huis nemen? Uh, nou, we hebben dus niet heel veel contact uh, uh, met de uh, Turkse gemeenschap in Roosendaal in dit geval. Ze hebben hem wel bezocht, maar uh, uh, nou, ja, heel veel reacties. Uh, de een zegt, oh uh, goed gedaan, uh, uh, uh, Ja, wat moet je anders, want jullie werken. Maar in het huis zelf, waar dus meerdere Turkse families komen... is er wel gezegd, oh, oh waarom hebben jullie vader hier gedaan? Maar ik moet zeggen, in Turkije, de familie in Turkije vindt het allemaal super wat, hoe het doen... Ja. En, en, uh, dus het is heel verschillend. Het hangt er vanaf joh, hoe, hoe iemand in het leven staat. En uit welke zetting ja, ze mensen komen. Mijn... Er is de begrip en soms onbegrip. Maar... Ja. Ja. En als jij in dat, in dat huis komt waar jouw vader zit. Hè, en die andere gezinnen ziet Turks-Marokkaans. Ja. Kun je iets algemener zeggen. van uh, ja, Dat taboe rondom dementie. Want het is een taboe. Dat wordt steeds ook weer gezegd. Waarin zie jij dat terug bij andere families? Nou ik weet... Dat, dat, dat, uh, ik, ik, voor mij is het nieuw dat het een taboe is. Het is voor, voor ons was het, het is nieuw. Het is, iedereen ken, weet wat kanker is. Ja. Maar ik merkte toen, wij vertelden dus dat papa vergeetachtig. Iedereen vergeetachtig, achter, snapten ze. Maar Alzheimer is nieuw. Dus bij mij, ik heb het niet ervaren dat, als het, een, dat het een taboe is. Maar meer, oh, wat is het? Dus ze zijn nieuwsgierig. En papa is de enige in het huis in Breda... Die dementie heeft. Ja. Dus uh, wat ik wel zie in, als ik daar op bezoek ben en ik praat wel eens met andere kinderen. En uh, merk ik dat een taboe is dat je ouder uh, in een huis doet. Dat is een enorm taboe. Om wat voor reden dan ook de een heeft de hersenbloeding gehad. Maar degene die daar zitten, ja. die daarvan zie je dat ze het juk hebben. Uh, waardoor ze ook... ze verzoeken ze heel vaak... echt overdreven heel vaak... omdat ze zich schuldig voelen. Dat is ja. wat ik zie. Fatouche, jij blijft nog even hangen... maar nog één vraag voordat ik naar mijn gast in de bus ga. Zou het niet veel makkelijker zijn om je vader terug te sturen naar Turkije... en de familie daar voor jouw vader te laten zorgen? Nee. Nee. Want papa... Uh, papa is hier en heeft hier zijn leven... en heeft er heel veel bewust voor gekozen. En hij kent ons en hij geniet van zijn kleinkinderen... en uh, Nee, nee, dus teruggaan, ook voor alle luisteraars die misschien denken: stuur ze lekker terug. Geen optie. We zullen hier de oplossingen moeten vinden, Fatos. Ja, waar naartoe? Weet je wat terug is er niet. Hij is. Dat, kijk, mijn vader is ook iemand. die, die niet uh, zijn leven op twee paden heeft gewet. Zij hebben zich. en da daardoor, dat zie je ook aan ons, aan de kinderen. wij hebben ons hier gevestigd. Terug bestaat niet. Dat zijn onze roots, maar terug bestaat niet. Mooi gezegd. Dankjewel, Fatos. Ja. Blijf nog even hangen. En ja. voel je ook vrij uh, te meten, te praten met mijn gast in de bus. In de bus Dankjewel. klinisch geriater Jos van Kampen hoofd van de afdeling geriatrie hier van het Slotenvaartziekenhuis in Amsterdam. En aan de andere kant een neuropsycholoog Osgül Oysal Bosker van het AMC. En je bent ook projectleider symboolstudies. wil, ja. om even met jou te beginnen, ja. want jij bent, uh, jij bent neuropsycholoog... en Klopt. Bent verbonden aan, aan dat Symbol studies mag je zo uitleggen wat dat is... maar ja. ook zelf Turks ja. Herken jij het verhaal van Fatouz? Ja, dat herken ik wel. Natuurlijk heeft zij... Ja, uh, zij heeft zij zit er middenin, dus ze heeft toch hele andere ervaringen. Nee, niet andere ervaringen, maar zij weet het heel goed te omschrijven. Ik vind het echt uh, heel duidelijk hoe ze het heeft omschreven. Maar ik herken heel veel punten ja. Ja. Dat, die ik ook van andere mensen hoor. Hey, en die twee dingen, dat is steeds het probleem. Het probleem, die taboe, of je kunt beter zeggen misschien de onwetendheid rondom ja. wat is dementie. En dan het zoeken van, uh, van oplossingen, wat doe je daarmee. Mm -hmm. Maar daar gaat aan vooraf dat er ook iets in die diagnostiek tot nu toe uh, misging. Kan ik dat zo zeggen, Jos van Kampen? Ja, nou wat ik terughoor in het verhaal is dat de Nederlandse gezondheidszorg nog onvoldoende ingespeeld is op deze problematiek bij migranten. Um, Wij zitten hier in de ziekenhuis, afdeling Geriatrie. Um, en ongeveer tien jaar geleden merkten we dat, um, dat er eigenlijk heel veel problemen zijn met het stellen van de diagnose dementie bij deze groep omdat er taalbarrières zijn, cultuurbarrières, en daarom zijn we toen begonnen met de ontwikkeling van een speciale test om dementie vast te stellen bij deze om mensen. Hoezachtig. Hoe ziet de gewone test eruit die wordt gebruikt voor autochtone Nederlanders? Ja, er zijn er een aantal van. Dat heet een cognitieve screeningstest. Uh, maar die testen zijn allemaal ontwikkeld voor westerse um, mensen. Zijn ontwikkeld in Amerika vaak. Westerse mensen die uh, geschoold zijn en kunnen lezen en schrijven. En um, ja, die testen zijn niet te gebruiken voor deze uh, patiënten. Omdat um, ze uitgaan van een westerse cultuur. En omdat er ook uh, geletterdheid nodig is. Je moet kunnen lezen en schrijven. En um, ja, dat is... Vaak niet het geval. En die barrières moesten we dus overbruggen. Bij het bouwen ja. van onze nieuwe test. En wat, is nu, want wat hebben jullie nu anders gedaan in deze nieuwe test? Hoe ziet die eruit? We hebben een test gebouwd. Die heet de cross-culturele dementietest. Die te gebruiken is voor um, Turkse um, ouderen, voor um, Marokkaanse ouderen. We zijn bezig met het bouwen van een test voor Chinezen. We hebben er ook al een voor Surinaamse ouderen. En um, die test maakt gebruik van zogenaamde voice samples. Waarbij de computer spreekt tegen de patiënt in zijn eigen taal. En dan is de respons van de patiënt, de reactie van de patiënt is niet verbaal. Dus hij hoeft niet te antwoorden, want de dokter spreekt tenslotte niet het berbers van de patiënt. Maar hij antwoordt met behulp van zijn handen en wijst naar objecten op een kaart. En dat is die symbols? Nee, dat is de cross-culturele dementietest. En met behulp van die cross-culturele dementietest, die een jaar of drie geleden ver genoeg ontwikkeld was om ook echt te gaan gebruiken, zijn we doorgegaan en samen met het AMC begonnen met het grote symbolonderzoek. Ja. En dat is waar jij projectleider van bent, Osko? Klopt. En wat houdt dat precies in? Nou, de symbolstudie is dus opgericht. opgericht. Die is gestart mede. Dankzij een subsidie die we hebben binnengehaald. via het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. En dat is in 2009 begonnen. Tenminste, toen ben ik als projectleider gestart ja. daar. En de Symbolstudie heeft als hoofddoel om de prevalentie van dementie onder de eerste generatie migranten... of onder Turkse en Marokkaanse mensen vast te stellen. Want daar is nog niks over bekend. Niet in Nederland, ook niet op Europees niveau... Eh, ontbreken die cijfers. En binnen de Simbel-studie willen we ook eh, de CCD... verder valideren en normeren... zoals ze dat zeggen. He, dus we willen weten of die test... Eh, nou ja, hoe goed hij het doet... Ja. Eh, of je voldoende meet. Zijn jullie meet... al bezig in de praktijk? Zijn er al mensen die die mm -hmm. test hebben gedaan? Hoeveel mensen hebben we ja. al gedaan? Nou, binnen de... Binnen het Vaart uh, wordt de CCD echt toegepast op de Geheugenpolikliniek, Maar daar kan Jos... Uh... Ja. ja, we zijn dus tien jaar geleden begonnen met de opzet van een speciale polikliniek voor migranten met geheugenproblemen, waar we die test ook inzetten. Um, en waarbij we ook de inzet van de ergotherapeut uh, heel belangrijk vinden. Die speciale methodes heeft ontwikkeld om uh, patiënten te observeren tijdens hun dagelijkse handelingen. Ja, want even terug, in ja. de praktijk. Betekent dat dat uh, zolang die test er niet was. En nou goed, nu is hij, maar hij wordt nog niet overal ingezet. Niet in alle ziekenhuizen. Betekent dat, kun je stellen dat ja, allochtonen... Even tussendoor, mag Gaat het Ja. Ja? Ja, ik, ik verbaas me dat het al tien jaar bestaat. Want mijn vader is dus mondeling getest uh, vorig jaar. Ja. Juniet in Roosendaal. En het ging allemaal mondeling. Het ging helemaal niet met teksten en tolken en Heel interessant. Dit ja. is ook dus uh, wat in Amsterdam is. Ik zou zeggen, vertel het ook in Brabant. Ja, ja, ja. zeker weten. Ja. Want Fatos, hoe lang duurde het voordat... Ik bedoel, hoe lang hebben jullie in onwetendheid geleefd? Van wat, heeft, wat heeft jouw vader voordat, jullie, voordat de diagnose werd gesteld? Het is drie Alzheimer. Jaar. Drie jaar. Ik heb drie jaar. Ik ben de enige van de kinderen die met een Turkse man is getrouwd. Dus hij kwam het meeste bij ons. Mm -hmm. En ik, mij viel wat zaken op. En, uh, maar de huisarts, uh, uh, ja, die heeft dus niks gezien. En ik ben niet dagelijks bij hem. Maar we hebben drie jaar gegist. Ja. Totdat hij op het vliegveld en in Turkije een paar keer verdwaald is. En toen is er uh, de rode lampen zijn gaan branden. Ja. En we hebben in mei uh, met moeite een afspraak kunnen krijgen in het ziekenhuis. In de geheugenpolie. En toen heeft het nog twee maanden geduurd. Hij heeft daar Vooruit. een hele dag doorgebracht. Het was een hele ingewikkelde, vermoeiende, verwarrende procedure. Dus nogmaals, het ging allemaal mondeling. Mijn, uh, mijn broer heeft dat gedaan. Ja. En in juli kregen we de diagnose. En ik hoor ook de mevrouw, Usge, ik vind het heel ingewikkeld wat er verteld wordt ja. en ook de diagnose. We hebben de papieren. Ik ben hoog opgeleid, maar het is zo ingewikkeld om te snappen wat het nou is. En ik vind ja. het dus jammer dat wij als mantelzorgers, ik heb niemand kunnen vinden die ons persoonlijk kon begeleiden. Ja. Dus hoe kan ik dan mijn vader begeleiden? Ja. Ja. En ik lees zelf heel veel op de website van Alzheimer Nederland, maar. In godsnaam uh, maakt die informatie begrijpbaar ja. en toegankelijk. Fatouche blijf even hangen. Even terug, zegt ja. dat het duurde drie jaar voordat duidelijk was dat uh, haar vader ja. dement was. Is dat, is dat duurt dat bij Nederland, ja, bij autochtone Nederlanders net zo lang, is drie jaar gemiddeld ja. tijd? Ik denk het. De, ja, ik denk dat we daar geen precieze cijfers over hebben. Hm. Het is wel zo dat um, vanwege de onwetendheid of de, um, het, ja. het weinig ervaring hebben met de ziekte um, in deze groepen, dat de ja. diagnose pas later gesteld wordt. Omdat ja. Ja. de eerste ik symptomen. Ik cijfers, vaak maar jullie weten toch wel hoe lang worden. het normaal duurt. Dus als ik gewoon uh, een klaasje heet en ik ben dement, hoe lang duurt het voordat vastgesteld is dat klaasje dement is? In het algemeen, uh, over de wereld zal ik maar zeggen, duurt het inderdaad. wel een aantal jaren. Um, voordat de eerste verschijnselen zo duidelijk zijn... dat de ja. diagnose gesteld wordt. Ja, ja dat klopt. Ja. En voor mensen die nu luisteren en die denken van... hé, hey, ik ben een Turks, Marokkaans, Chinees wat mij betreft. Ja. Misschien heb ik het, misschien heeft mijn vader het, mijn moeder, mijn geliefde. Kunnen, en zij wonen in, ik noem maar wat, ergens in Twente. Kunnen ze daar dat onderzoek al doen? Um, het Slootvaartziekhuis heeft dus die polykliniek geopend... die dus al tien jaar bestaat. Um, en daar kunnen mensen naartoe komen van overal in het land. Um, maar het is natuurlijk veel beter als de diagnose ook in hun eigen regio maar gesteld kan, dat kan worden. Ja, oh, is de vraag. Op het eind van dit jaar dan zal de test ook beschikbaar ja. komen... Ja. en is die te verkrijgen voor andere geheugenpoliklinieken ook in het hele land. Ja, want ja. die polykliniek hier in het Slootvaart... want jullie hebben een polykliniek die zich specifiek richt op allochtonen. Ja. Wat is daar anders aan dan al die andere polyclinieken in ons... Land? Wat er anders aan is, dat is dat we een tolk inzetten. Eh, dat we dus onze nieuwe test kunnen gebruiken. En sinds een aantal jaren gebruiken we die ook standaard. En dat we een speciale observatie hebben door de ergotherapeut... die kijkt naar het handelen van de ouderen. En handelen is een belangrijk onderdeel van de diagnose dementie. Hoe goed ben je nog in staat om, noem maar wat, om te koken... of om, uh, om je administratie te doen. Mm -hmm. En zij heeft speciale methoden ontwikkeld om um, cultuurvrij te kunnen testen. Um, Nederlanders kun je vragen om een tosti te bakken. Um, maar een, um, een Marokkaanse ouderen kun je vragen om een waterpijp te schoon te maken. Ja. Of om schoon te poetsen. Ja. noemt wel meteen het meest ongezonder dat het ja. is. Ja. Uh, jij bent, behalve dat jij dan neuropsycholoog bent... loop jij ook mee in de zogenaamde... Uh, hoe heet het? Theehuizen? Thee Alzheimer-theehuizen. Ik ben een keer inderdaad bij een alzheimer theehuiswezen wezen uh, praten. Dus voorlichting geven aan de Turkse doelgroep. Um, ja, er zijn maar nog heel weinig Alzheimer-theehuizen. In Zaandam zit er eentje. Waar ik uh, zelf uh, in maart voorlichting heb gegeven. In Amsterdam-Oost was vorig jaar november. Dus het komt... Ja, nu pas een beetje op gang die Alzheimer-theehuizen. Want die Alzheimer. Breda is de eerste, hè? Was dat de eerste Ver... fatos? Oh, in, in Breda? Ik heb ze niet gezien. Oh, ik ga naar het Alzheimer-café hier in Den Haag. Okay. Maar het zou, uh, ja, ik zou het heel leuk vinden als er een Alzheimer-theehuizen uh, Ik thee -huis... Weet, Ik weet dat de eerste inderdaad niet in de Randstad was, wat mij wel een beetje verbaasde. Okay. Maar ja, op zich in Even voor Brabant de helderheid, ook... want we zeggen ja. Alzheimer-theehuizen, maar die Alzheimer-theehuizen ja. is een variant op de al langer bestaande Alzheimer-cafés. Klopt. Door, ja. wie, door wie worden die georganiseerd? Alzheimer Nederland. Ja, dat, zij hebben die Alzheimer Café's, uh, ik weet niet wanneer, opgericht. Maar ja. ik weet dat er echt meer dan 200 Alzheimer Café's zijn door heel Nederland. En succesvol. Ja. ja. Dus Vatorst, ja. zou dat een oplossing zijn? Alzheimer theehuizen? Want jij gaat ook naar zo'n ja, café. Het is een begin. Kijk, ja. ik ben hier uh, nu drie keer naar de Alzheimer-café's geweest. Kijk, voor mijn specifieke vragen kan ik er niet te, uh, bij terecht. Wel, wel voor de algemene. Hoe ga je om, uh, om met veranderd gedrag? Dus ik vond dat heel ondersteunend. Mm -hmm. Maar ik zou het heel leuk vinden om uh, met lotgenoten, met Turkse ja. lotgenoten, mantelzorgers ja. te praten. En uh, ik vind Alzheimer Nederland, heb ik een paar keer gebeld. Die geven fantastisch. Die vrijwilligers ja. hebben me heel erg goed geholpen. Veel beter dan onze huisarts of de zorg. De, de professionals in de zorginstelling. En ik, ja, ik zou zeggen, Alzheimer Nederland, ga zo door. Maar ook daar, uh, uh, uh, ik zou het heel fijn vinden als er meer diversiteit ook in het personeel ja. bij Alzheimer Nederland uh, komt. In de zin van, uh, het zijn, uh, ja, de Nederlanders verzinnen het voor de migranten. En ik denk dat het heel goed en versterkend is als je samen met de mensen waar het om gaat uh, werkt. Ja, maar hoe doe je... Bedoel? Ja, ik begrijp wel wat je ja. bedoelt. Mijn gasten ook, denk ja, ja, ja. ik. Maar de vraag is. Wie doet dat dan? Want als ja. ik jou hoor, Fatos, denk ik... jij weet er zoveel van, je kan het zo goed onder woorden brengen. Misschien nou. moet jij wel iets beginnen. Ik bedoel, wie moet het doen nou, dan? Ja, ja, ik heb mij... Ja, I can do so much, darling. Ja. Ik heb mij uh, recent opgegeven voor de cliëntenraad... Uh, okay. bij de zorginstelling, om daar invloed uit te oefenen. Want ik heb met de manager gepraat over mijn zorgen en over mijn klachten. Ik ben daar als een kleinkind behandeld. Uh, dus ik ga in de cliëntenraad... Uh, ja, als ik iets kan doen vanuit Alzheimer Nederland. Ik doe mijn best. Ik ja. doe wat in mijn macht is. Want ik, ja, ik word er gek van. Dat hoor je misschien ja. ook wel. Ja. En Van ja. jij en, woont, even voor de helderheid. Jij woont ja. in Den Haag, werkt in Den Haag. hebt een gezin ja. in Den Haag. Maar je ja. vader zit in Breda. Ja, ik ga dit weekend weer uh, twee keer op en neer. Omdat uh, onze ouders ja, gaan. Dan ga ik zaterdag heen en weer. Zondag heen en weer. Ja, uh, je, je doet je best. Het uh, is een zware maar... belasting die je hebt. Dubbel op. Ja... Ik kon wel huilen net toen ik Joep hoorde zingen. Maar, ja, het is een zware belasting. Ja, Maar wat, wat moet ik? ik hou, we houden van onze vader. En uh, uh, eerst hebben we tien jaar voor mijn moeder gezorgd. En nu zorgen, we tien jaar, uh, nou, tien jaar, nu zorgen we voor mijn vader. Maar ik, ik zou het zo fijn vinden en zo ondersteunend vinden... als het ons niet zo moeilijk gemaakt zou worden. Maar hoe kan ben, het dan makkelijker ja, gemaakt worden? Even naar de mensen hier. Kennis, ook kennis ja, bij ja. de professionals... We hebben geen kennis van de cultuur. Dank u wel, Fattos. Ja. Ja, Fattos noemde ook net dat ze het best last of moeilijk vond wat ik vertelde. Over wat er nou in het AMC gebeurt met de symbolstudie. Alles heeft tijd nodig. Dat die Alzheimer-theehuizen nu pas een beetje uit de grond schieten. Dat is ook omdat de mensen er steeds meer interesse voor hebben. De gemeenschap die vraagt ernaar. Zoals Fattos ook zei, mensen zijn wel geïnteresseerd of hebben er wel aandacht voor. Maar het is toch nog een beetje van, nou ja, als het in je omgeving plaatsvindt... dan vinden ze het interessant en willen ze er meer over weten. Dus je moet om een Alzheimer-theehuis te kunnen vullen ook mensen hebben die er naartoe komen. Dus ja. als een gemeenschap dat opmerkt, dan komen ze erop af. En dat is met die test ook zo gegaan. Die CCD, hè, die we binnen de symbolstudie hebben verder ontwikkeld. Het kost gewoon tijd om zo'n test op de markt te brengen. Wij zijn drie jaar lang bezig geweest met data verzamelen. Onder ja. mensen van de eerste generatie. Die mensen krijg je niet zomaar mee voor wetenschappelijk onderzoek. Ze zeggen wat. Waarom even, moet ik deelnemen? Oskun, even voorbij die diag, diag, diagnose. En ja. daarna wil je natuurlijk mensen ook kunnen behandelen. Ja. Jos van Kampen, hoe kunnen we dat beter doen voor deze specifieke doelgroep? Nou, het is heel duidelijk dat er nog heel veel moet gebeuren. Um, en dat het ook heel nodig is dat het uh. gaat gebeuren. De komende tien jaar gaat de hoeveelheid dementie in deze groep... vijf keer harder toenemen dan bij Nederlanders. Um, dus het is ook Wat is daar nodig de reden dat... van? En de reden is dat er um, aan de ene kant is dat uh, de opbouw van de bevolking... in de jaren 60, 70 kwamen deze mensen naar Nederland in grote getalen. En die groep is nu oud genoeg om dement te worden, zou ik maar zeggen. Ja. En dat is één reden. De andere reden is dat we denken um, dat er vaker dementie in deze groep voorkomt. Dat is een onderwerp van studie in, de, in het grote symbolonderzoek van, uh, van Uskul. Um, en dat zou zo kunnen zijn omdat er vaker suikerziekte hoge bloeddruk ja. voorkomt komt en wat risicofactoren zijn voor, uh, voor dementie. En dat is de, ja, de achterliggende reden waarom er zoveel vaker dementie um, gaat optreden ten opzichte van Nederlanders de komende tien ja, jaar dus we kunnen er niet in omheen. deze groep. We kunnen er niet nee. omheen en de diagnose stellen met behulp van die CCD is één ding ja. maar daarna komt ook nog de begeleiding de opvang, ja. de zorg. En als ik um, Vatoche zo hoor, en daar is, is dat nog, nog veel, niet zo heel erg goed. Precies, daar is nog heel ja. veel uh, werk te doen. Ja. Ja. Maar het komt toch nog steeds meer aan? Het is jammer dat het zo laat op gang is gekomen. Want er zijn inderdaad al heel veel mensen zoals Vatoche die er al mee te maken hebben. En die hebben lopen zoeken en misschien nog steeds zoeken naar oplossingen. Maar in Amsterdam, in Breda, in, uh, er komen steeds meer verpleeghuizen die ook denken aan deze ja. groep mensen. Even tot slot, even heel concreet voor de mensen die luisteren. Waar kunnen ze terecht? Graag heel kort. Um. De mensen uit Amsterdam zijn natuurlijk welkom bij ons op de polykliniek. En in de loop van het volgende jaar zullen alle geheugenpoliklinieken in Nederland ja, kunnen beschikken over die nieuwe test, die dan op de markt is. Ja, AMC, wat kunnen we daar nog van verwachten? Ja, nou, de Simmelstudie die hoopt dus uh, aan het eind van dit jaar. Een mooi artikel te publiceren over hoe, hoe vaak pre wel, uh, dementie bij migranten voorkomt. Ja. En we kijken ook naar de gezondheidssituatie. Dus dat zijn puur. Uh, Jullie ja, zijn nog volop bezig. onderzoeksresultaten die weer uh, van nut zijn. voor ja. de behandeling van dementie. Oké. Okay. Dankjewel, Osgul. Dankjewel ook, Jos van Kampen. En heel erg bedankt, Fatos, dat je dit verhaal hebt willen vertellen. En ik weet zeker dat er mensen zijn die denken. Dankje, Fatos, je hebt verwoord wat ik voel. Ja, en voordat ik het bijna vergeet, deze uitzending die maakten wij omdat het de week van de dementie is. En zondagmiddag zendt de NTR een documentaire uit. Mijn moeder is dement. Vijf over vier op Nederland 2. Meer informatie gezond24.nl